Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam erkent dat drugscriminaliteit de samenleving aantast. Halsema reageert op een uitgelekt rapport... waarin staat dat het in Amsterdam ontbreekt aan kennis en actieve opsporing van drugscriminaliteit. Onderzoekers Tromp en Tops constateren dat de samenleving wordt ontwricht... door de enorme bedragen die in de onderwereld omgaan. Omdat het rapport vanmorgen uitlekte... heeft de gemeente Amsterdam het vanochtend vervroegd gepubliceerd... De Britse oppositie is woedend dat premier Johnson het parlement langer met recess wil laten gaan. Ze zien daarin een poging om de no-deal brexit er doorheen te duwen... zonder dat het parlement zich daarover mag uitspreken. De voorzitter van het Lagerhuis, Burko, spreekt van een grondwettelijke schande. Een conservatief parlementslid spreekt van een buitensporige maatregel. Met het verlengde recess zou Johnson willen voorkomen... dat een no-deal brexit op 31 oktober wordt tegengehouden. De Taliban en de VS zijn dichtbij een akkoord om de oorlog in Afghanistan te beëindigen. Dat heeft een woordvoerder van de Taliban gezegd. Sinds vorig jaar worden er vredesbesprekingen gevoerd. Volgens persbureau Reuters is er een conceptakkoord... waarin staat dat de Amerikaanse troepen zich in een periode van 14 tot 24 maanden... uit Afghanistan zullen terugtrekken. In ruil belooft de Taliban dat Afghanistan geen toevluchtsoord wordt voor terroristen. De VS hebben nog niet gereageerd op de bekendmaking door de Taliban... Judoka Jules Fransen heeft op het WK in Tokio brons veroverd in de klasse tot 63 kilo. Ze versloeg een andere Nederlandse Sanne Vermeer. Fransen won op het WK vorig jaar ook al brons. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er lokale enkele bui vallen. Het is 23 graden in het westen, tot 31 langs de oostgrens. Vanavond en vannacht trekken flinke regen- en onweersbuien over. Morgen overdag droog, de zon breekt door en het is wel zo'n stuk frisser. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A7 van Horen naar Zurich staat tussen Wieringerwerf en Brezandijk 2 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En een half uur oponthoud bij de afsluitdijk. Op de A7 is dat richting Noord-Holland, tussen Brezandijk en Den Oever. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. We zijn er, het tweede uur gaat van start, de tips staan klaar! Jippie! Top! <laughs> Wat voor tip heb jij meegenomen deze ja, week? Ja. Ik heb een leuke tip uh, die uh, bij, ooit is bij Q-Music bij uh, repeat of niet was. Uh, ja, ik denk, nou ja, deze moet ik jullie ook een keer laten luisteren, want ik vind het gewoon een lekker nummer. Het is van de Jonas Brothers en Only Human. en hoorde je Jonas Brothers van uh, Patrick deze week. Ja, zeker. Jouw type van deze week. Mijn type? Je ja, type. Mijn type. Type, type, type, type, type, type, type, type. Dus, uh, ja, wat vond je ervan? Ik uh, moest, ik, uh, de, de, de titel zei in eerste instantie helemaal niks. Nee, nee. Um, maar toen hoorde ik hem, dacht oh, wacht even. Die ken ik wel. Deze. Ja, oh, die. Ja, die. Oké, oké, oké. Ja. Maar, uh, oh, die. Leuk nummer, niet leuk nummer? Ja, ja okay. luistert luister makkelijk. Oké, okay, nou, lekker. Dus, uh, ja, fijn, prima. fijn. Heb ik eindelijk een keer wat goeds gedaan weer. In al die lange tijden. Ja, ja Giant was de laatste hit. er uh, zijn <laughs> nou, dus er veel meer bij gekomen. Ah, ah, okay. <laughs> hey, we gaan uh, door, want ik heb uh, de uh, tweede en laatste tip uh, van deze week. En dat is uh, uh, Calvo met uh, On The Move. Uh, en uh, ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ja, Calvo on the move, hoorde je net bij de Euro Breakdown. Ja, dat is mijn tip van, van deze week. En ik moet zeggen, ja, wat Patrick, wat vind jij ervan? Ja, ik vond hem lekker. lekker. Oh, weer een eentje die uh, in zo'n zo nieuw jasje is gestopt. Lekker. Heerlijk. Heerlijk. Ja, Super. Hartstikke goed. Hé, hey, de twee tips nog even op een rijtje gezet dan. Dat zijn, uh, de eerste is Only Human, uh, Jonas Brothers. Deze is van Patrick van deze week. En uh, on the move, Calvo van uh, Simwa. Uh, hoorde je ook. Dus dat zijn de twee tips uh, die wij jullie gaan meegeven. Om eens even lekker naar te gaan luisteren. Ja. En doe daarmee uh, wat je wil. Ja. Heerlijk. Top. Wat gaan we dit uur allemaal nog doen? We hebben natuurlijk MC Falafel die straks nog de studio in komt duiken. En we hebben uh, nog uh, meer uh, nieuws. Uh, want onder andere Taylor Swift uh, gaat uh, albums opnieuw opnemen... na het geschil om de rechten ervan. The Prodigy gaat uh, voor het eerst uh, terug de studio in... na de dood van forman Keith Flint. En Missy Elliott kondigt nieuwe muziek aan. Uiteindelijk gaan we ook nog praten over Eminem. Want Eminem die spant een uh, rechtszaak aan tegen Spotify... En Drake, ja, aangeklaagd om onrechtmatig gebruik van muziek in My Feelings. Dat en nog heel veel meer, dat gaan we straks bespreken. Maar we gaan eerst naar de uh, vierde nieuwe binnenkomer van deze week. En um, ja, Patrick zat op het goede spoor. Oh, oh, oh, Hij zat op het goede spoor, want hij wou deze als tip aandragen. Die oh, jongen ja. heeft toch een muzikaal gehoord. Ja, dit is echt, echt het gouden nummer. Dit, is echt, dit nummer, je hebt gewoon de alarmschijf gehaald. Van deze week. Weet je wat het is? Nou. Het is de derde... Ja, ze zijn er meer. Laten we zo zeggen, dit is de derde plaat die dus van hun doorbreekt. Dit is even voor jullie beeldvorming. Dit is... Uh, je hebt Martin Gerks en Bon, die hadden No Sleep, uh, High on Life, hebben ze uitgebracht. Ja. Um, en dat waren twee hits. Dat waren twee mega hits. En nou heb je ook nog gewoon dit nummer Home. I forgot my name In my head En heaven bij de Euro Breakdown. Heerlijk! Dat zijn de plaatjes waarvoor je het doet als je je bed uitgaat. Oh, wat ja. heb ik er een zin in vandaag. Ja, zeker! Heerlijk, heerlijk. Ik zit nog een beetje te twijfelen ik vanavond ga sporten, die ja of nee. Maar ik denk dat ik het maar wel ga doen. Als ik ga kijken naar mijn schema van morgen, dan wordt het helemaal niks. Nee. Als ik morgen, ik vanavond niet ga sporten. Nee, ik zou het maar gaan doen. Ja. Anders wordt het helemaal niks. Hey, we hebben het net al even besproken. Want uh, Drake uh, ja, is aangeklaagd om uh, onrechtmatig gebruik in uh, muziek uh, in My Feelings. Uh, de Canadese rapper en uh, zanger Drake is aangeklaagd door een Amerikaanse man... die beweert dat de artiest zijn muziek zonder toestemming heeft gebruikt. En uh, blijkt donderdag uit uh, de documenten die TMZ in handen heeft. Uh, Samuel Nicholas III, de, uh, die zelf muziek uitbrengt onder art de artiestenaam Sam Scully... Uh, stelt dat de rapper zijn uh, rol... Roll call zonder toestemming of betaling in zijn hit In My Feeling hij heeft gemonteerd. En Nicholas beschuldigt Drake ook van het stelen van zijn muziek voor het nummer van Nice for What. Waarvoor hij samenwerkte met rapper en zanger res Big Freedia. Ehm. Um Even kijken, de man beweert ook de desbetreffende muziek... al in 2000, uh, in 2000 te hebben uitgebracht in de Amerikaanse stad New orleans En uit de documenten die in uh, de handen, uh, handen zijn van TMZ... blijkt verder dat de man een schadevergoeding wil van de twee artiesten... en de drie platenlabels die mede verantwoordelijk waren... voor het uitbrengen van de muziek. En het gaat om Asylum, Cash Money en Republic. Uh, de Canadese rapper en zanger uh, ja, behaalde met 35 liedjes... Uh, de top 10 in, in, de, in de Verenigde Staten. En alleen Madonna de meer top 10 hits en zij kwam met 38 singles in de hoogste regionen van de Billboard Top 100 eh, terecht. Pittig! Okay. Er zijn zoveel artiesten die. Ik heb, dit, dit, dit, dit is een topic, ik blijf dat ik gewoon steeds aanhalen. Maar er zijn zoveel artiesten vandaag zeker de groten. der groten. De, de groten. nee, de grootste. Of zoiets. De groten der groten. ja. worden uh, hiervan beticht. Maar ah, dan maar. moet ik eerlijk zeggen, kijk, hun hebben wel wat over de beat te zeggen. ze schrijven mee aan de muziek. Maar ja. hoe. Hoe? Ja, hoe? Die samples zullen hun niet allemaal zelf verzamelen. Tuurlijk niet. En uh, je hoorde het net ook met Martin Garrix en Home. Het ene, ene deuntje aan de het begin. Ja. Dat, dat lijkt ook weer op een stukje muziek. Ja, ik, ik vind het allemaal weer zo'n ding. En ik vind ja. het zo jammer dat... Kijk, zo, er is, zo. is zoveel muziek. Hoe kun je nu op een gegeven moment be dingen bedenken die nog niet bestaan? Nou ja, dat, dat kan. Maar ik denk dat, dat het gewoon het het wordt steeds moeilijker uiterst moeilijk is. Het is ja. heel moeilijk. om dat En hoeveel uh, melodieën gebruiken ze ervoor? Veel. Ja, maar Heel hoe lang? Ja, allemaal kleine stukjes. Het is niet dat het continu klinkt. Niet altijd. Ja. Ja, het feit dat er nog geen bedrag staat wat hij geëist heeft... Uh... Ja, dat ja, ook, ja. ja. ik ik ook. Ik weet. weet het niet. Het is een beetje een, een, een, een raar dingetje. Ja, ze zoeken het maar uit. Dus, uh... <laughs> ja, ja, dan is het uh, dit keer uh, de beurt aan de artiesten om uh, rechtszaak aan te spannen. Want uh, ja, MNM die, die spant, spant een rechtszaak aan tegen Spotify... 8 Mile, de uitgever van de, de muziek van rapper Eminem, heeft een aanklacht ingediend tegen Spotify. De streamingdienst zou volgens 8 Mile meer dan 250 nummers van de rapper hebben gereproduceerd. Zonder hiervoor over een licentie te beschikken, zo meldt The Hollywood Reporter. De rechtszaak dient, de, dient woensdag de federale rechtbank in het, uh, in, uh, het Amerikaanse Nashville. Ik ga er helemaal verslotteren, ik ben ja, helemaal verslag. Helemaal van je apropos. Ja, de uitgever beschuldigt Spotify van een opzettelijke inbreuk op het auteursrecht. En beweert dat het voor mogelijke miljarden aan uh, inkomsten is misgelopen. Door de reproductie van de nummers. Uh, volgens de, de aanklacht die in uh, handen is van de the Hollywood Reporter. Heeft Spotify dus geen licentie voor de uh, composities van de rapper. En Aid Miles zegt in een gesprek met het Amerikaanse medium. Niets van Spotify gehoord te hebben. Uh, ondanks dat de nummers uh, miljarden keren zijn gestreamd heeft Spotify geen verantwoording afgelegd aan en Of Eetmaal betaalt voor de streams. In plaats daarvan heeft Spotify een, een of andere vorm van willekeurige betalingen gehanteerd... die slechts bedoeld zijn om een fractie van de streams voor hun rekening te nemen. En Eetmaal beweert dat Spotify zich niet aan de regels in de Muziek Modernization Act... MMA, ook wel al genoemd, heeft gehouden. Een wet die sinds vorig jaar oktober van kracht is. De wet zou er onder andere... meer voor moeten zorgen dat songwriters... ook betaald krijgen. Dat snap ik, vind ik een hele goede. M&M is met meer dan... 32 miljoen luisteraars per maand. Enorm populair natuurlijk op Spotify. En zo werd zijn hit Till I Collapse. Die komt uit 2002 al meer dan... 700 miljoen keer gestreamd. Zo, zo dan. Dus ja, eigenlijk is de kop van dit nieuwtje... niet helemaal goed. Nee. Want het is niet M&M... De uitge uitgever Eminem, dan hadden ze eigenlijk een mile. Ja. Hadden ze erbij moeten zitten. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Dan, <laughs> waarschijnlijk de volgende rechtszaak. Yeah. Missy Elliott die kondigt nieuwe muziek aan. Rapper Missy Elliott kondigt op Twitter de release aan van meerdere songs. De nummers komen donderdagnacht uit. En als het nieuw album betreft zou het voor het eerst in 14 jaar zijn... dat de rapper met nieuw solo materiaal in de vorm van een album naar buiten komt. Haar laatste album met nieuwe muziek, genaamd The Cookbook, kwam uit in 2005. En uh, daarna kwam zijn enkel Greatest Hits album. Uh, laten we teruggaan naar een tijd waarin muziek nog goed voelde... en ons aan het dansen bracht. Met vriendelijke groet Dr. Melissa Missy Elliott schrijft ze op haar Twitterpagina... met als afsluiter Iconology. En het laatste zou een hint zijn... naar de mogelijke titel van het nieuwe album. En ehm... Um... Ja, in juni van dit jaar werd Elliot als eerste vrouwelijke hip-hop-artiest opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. De 48-jarige rapper zegt in een, met, uh, in, sorry, in een interview met Amerikaanse Mary Claire dat haar wil om muziek te maken uh, niet te stoppen is. En in hetzelfde interview wordt gevraagd naar wat ze hoopt dat mensen zullen denken na de beluister van het nieuwe album. En Elliot's antwoorden, het is niemand zoals Missy. Niemand. Punt. Oh. En eerder dit jaar maakte Elliot wel natuurlijk nieuwe muziek. Uh, ze werkte onder andere mee uh, aan uh, nummers van rapper Lizzo. Dus uh, ja, ze zit niet stil. 48, jaar. Zo. Doet nou, ze ja, lekker. Ze loopt al een tijdje mee. Uh, ja, ze, iets langer dan wij. Ja. Uh, iets, iets. Doet to, ze goed. Ja, ze is lekker bezig. Hartstikke goed. Hey, dat uh, dat en nog heel veel meer nieuws hebben we voor nu even gehad. Wat we straks nog meer voor jullie en met jullie gaan doornemen. is onder andere de Prodigy die voor het eerst uh, de, terug de studio ingaat. na de dood van de, de voorman Keith Flint. En uh, ja, wij gaan. in de tussentijd gaan wij gewoon rustig door. Want we hebben hier natuurlijk de 40 lekkerste platen. van Europa klaarstaan. En als ik dan zeg de 40 lekkerste platen. dan zijn er ook platen die in ritueel natuurlijk altijd terugkomen. En als ik het heb over een ritueel, dan heb ik het over Chesto, Jonas Blue en Rita Ora. met Ritual. Hoor je net bij de Your Breakdown. En als ik dan kijk naar die trap. Hij beeft. Hij siddert. Die deur die slaat open. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Hoog zoeter dan de wafel. Oh Lekker zonder dan verlafel. Hey yo die shit is zo verslaven. Yeah. En ik ben live in de house vanavond. Yeah. Heerlijk, MC Falafel, recht door je speakers. We komen eraan. En dat betekent maar één ding, dames en heren. De nummer 20 tot en met 10. Aftellen die handel. Op nummer 20, You Little Beauty. Fisher, 15 weken in de lijst. Vorige week op plek 13, 7 plaatsen gezakt. Op plek 19, The Power van Duke Jamont en Jack Abel. Al twee weken in de lijst. Vorige week op plek 25. Op plek 18, net als vorige week, Happier Marshm Marshmallow en Bashtail. Al 52 weken in de lijst. En dan heb je Hold Your Breath. Jack Wins op 5 weken in de lijst deze week. Vorige week nog op plek 15. Nu op plek 17. Twee plaatsen gezakt. Aldis this love. Robin Schultz. 16 weken alweer in de lijst. Vorige week nog op plek 17. Nu op plekje 16. Dus één plaatsje. Gestegen. En Martin Garrix en Bon. Oh, plek 15. Lekker de komen. Heaven. Avicii en Chris Martin. Vind je deze week alweer 11 weken in de lijst. Net als vorige week op plek 14. Niet weg te slaan. En Big Love, de David Penn remix van Piet Heller. Zes weken in de lijst. Nu op plek 13. Vorige week op plek 12. Op plek 12. Losing It Fisher. Vind je deze week ook 56 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 16. Nu op plek 12. Vier plaatsen weer gestegen. Blijft maar gaan die plaat. Ritual, Rita Ora, Cheston en Jonas Blue. Twaalf weken in de lijst. Vorige week nog op plek 10. Eh, nu op plek 11. Eén plaatsje gezakt. En dan gaan we lekker door naar All Around the World. Dan heb ik het over niemand minder dan de artiesten Rehab. en a touch of class. Heerlijk. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, The kisses of the sun Were sweet, I did them, they gathered in my eyes Like an exciting dream, the radio playing songs I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. Just la la la la. It goes around the world. Just la la la la. It's all around the world. Just la la la la. It goes around the world. Just la la la la. It's all around the world. Solardo, Eli Brown hoorde je met... Ecstasy, heerlijk. Ja, ook de pilletje Oh, dat hebben we niet gezegd. Radio! Dat vergeet we gauw. Ja, Ecstasy, Solardo en Eli Brown hoorde je net. En we gaan even door, want we hebben nog nieuws voor jullie klaarstaan. Want er is één artiest, die gaat het gewoon slim aanpakken. Taylor Swift. En dan heb je het over... Ja, Taylor Swift en Taylor Swift en slim. Dat maakt wat uh, reacties uh, los uh, bij de meeste mensen. En uh, dat zijn uh, dit soort reacties. Wat? Wat? Ja, Taylor Swift uh, is van plan om haar uh, eerste zes albums opnieuw op te nemen. Dit heeft ze besloten nadat haar voormalige platenmaatschappij... The Big Machine Records de rechten voor haar muziek doorverkocht... aan manager Scooter Brown, met wie de zangeres een geschil heeft. Uh, Swift uh, maakte de plannen bekend in een interview met CBS This Morning... dat op zondag volledig wordt uitgezonden. Zijn antwoord daarin bevestigend op de vraag of er serieuze plannen zijn... om alle liedjes opnieuw op te nemen. Um, ja, wauw, pittig. Alles gewoon opnieuw. Alles opnieuw. Alles opnieuw. Dat mag wat kosten. Maar ja. dat levert ook wat op, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Dat <laughs> ja. hey, de aanleiding voor Swift's beslissing om opnieuw de studio in te duiken... is de aankoop van Big Machine Records door Brown. Een manager van artiesten als Justin Bieber, Ariana Grande... en Swift voelt zich gepest door Brown... en wil niet dat hij de eigenaar wordt van haar nieuwe, ja, van haar muziek. Kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik kan het me wel voorstellen. Als jij het niet goed kan vinden... Ja, die man die kan je in hak zetten, hè? want ja. hij heeft de rechten over wat jij zingt. Ja. Dat is wel weer een dingetje natuurlijk. kan je natuurlijk. niks hoor. Nee, nee, nee. Dan kan je niks. En om nou even te zeggen, joh, dan brengen we nog even zes albums uit. Daar zit werk in hoor. Ja, daar zit heel veel werk in. Inderdaad. Ja. Ja. En dan ja, moet je nog maar hopen. Ja, precies. Dus ik, ik snap deze, deze beweging wel. Ja, uh, eerder deze wel. week werd ook bekend dat Swift al meer dan een miljoen exemplaren heeft verkocht van haar vrijdag te verschijnen plaat Lover. En op dit album staan de hits uh, Me and, uh, You Need to Calm Down. Nou, ik, dit is de eerste dit vind ik een slimme keuze. Ik, uh, ik begrijp waarom dit, uh, waarom, dit zo, uh, waarom ze dit doet. Dus ja, eigenlijk ook. Taylor Swift, ja. je bent echt gewoon slim. Wat? Ja, dat is. Dus. Uh, in de tussentijd gaan wij lekker door, want we hebben nog één nieuwtje. En daarna wil ik gewoon nog lekker alleen maar muziek gaan draaien tot het einde. Um, dan even uh, onder uh, de noemer uh, The Prodigy uh, wil ik even jullie uh, even meenemen. Want uh, ja, de voorman uh, die is niet meer onder ons uh, sinds, een, uh, sinds een... Even kijken, nou, is het alweer een jaar? Nee, toch? Nee, ja, wel bijna, bijna Het zit er bijna Oh nee, nee dit is uh, in zijn maag Sorry. Nee. Uh, de danceformatie The Prodigy gaat dus uh, nieuwe muziek maken. Dat uh, maakt de groep woensdag bekend via hun Facebookpagina. En dat is uh, voor het eerst sinds de dood van uh, foreman Keith Flint, dat de groep aan uh, nieuwe muziek werkt. Uh, terug in de studio om uh, Lawaai te maken. Uh, bij een foto uh, van uh, Liam Howlett uh, achter een uh, mengpaneel. Hij en uh, Keith Palmer, uh, beter bekend als Maxime zijn de twee overgebleven leden van The Prodigy... sinds de zanger eerder dit jaar overleed. De 49-jarige Flint werd op 4 maart doodgevonden in zijn Londense woning. En de zanger maakte zelf een einde aan zijn leven. Alle optredens van de Prodigy werden afgezegd... en onduidelijk bleef of de groep überhaupt nog verder zou gaan. Onbekend is nog wanneer de nieuwe muziek moet verschijnen. Ook zijn er vooralsnog geen nieuwe optredens aangekondigd. Ja, het is wat. Tja... Dat, uh, dat was wel, wel schokkend. heb je natuurlijk ook wel tijd nodig. Het is natuurlijk niet niks. Nee, dat is zeker. Waarom? Uh, is het nu? Is het over een jaar? Je weet het niet. We gaan meemaken. Maar goed nieuws voor de diehard fans van The Prodigy. Ze komen terug zonder Keith Flint. Hoe ze dat gaan invullen. We gaan meemaken. Maar dit ja, gooit natuurlijk wel de weg. Uh, de deur, in ieder geval, dit zet wel de deur wagenwijd open natuurlijk. Voor uh, ja, nieuwe talenten ja. die nog wat uh, te melden uh, hebben. Uh, ja, zo is met, het wel. Uh, zo te zeggen. Dan gaan wij lekker door. Want ik, ik heb het al gezegd. Ik wil gewoon lekker doorgaan om uh, nog even een paar plaatjes te kunnen draaien. En dan wil ik uh, ja, voor jullie draaien. Joyce van Roberto, Sera. Lekker.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 as it can be and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 Home, Sam Velt en Rani hoorde je net natuurlijk bij de Euro Breakdown. Lekker jongens, dit zijn de plaatjes. Dames en heren, we gaan de tweede deur lekker afsluiten. En dat gaan we doen door weer verder af te tellen van 10 naar 1. Yes, 5 voor. Dat betekent dat wij gaan beginnen. Op nummer 10. deze week hebben wij staan... All Around the World, la la la la, van Rehab en A Touch of Class. 10 weken in de lijst, vorige week nog op plek 8. Twee plaatsen gezakt. Op plek 9, Ecstasy, Solardo en Eli Brown. Drie weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 11. Twee plaatsen gestegen. En Instagram, Dimitri Vegas en Like Mike. David Guetta en Afrojack. Vind je al zeven weken in de lijst. Is dat vorige week nog op plek 9. Nu op plek 8. één plaatsje gestegen. En Joyce, Roberto, Siraz. Vijf weken alweer in de lijst. Net als vorige week op plek 7. Lekker bezig. Rotsvast. Gaat niet van zijn plekje af. Don't call me up. Mabel, 29 weken in de lijst. Je schrikt ervan. Vijf, even eh, stond hier op vorige week. Nieuwe plek 6. Plekje 5, SOS, Avicii en Aloha Black. 19 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 4. 1 plaatsje gezakt. En dan gaan we door natuurlijk naar Post Malone van Sam Veld en Rani. Hoorde je net? Op plek Even kijken. 6 stond hij vorige week en alweer twee plaatsen gestegen, mag ik dan wel zo zeggen. En hij stond vorige week op plek 6 en nu alweer negen weken in de lijst. Gaat hard, dames en heren. Summer Days, Martin Gerricks, Macklemore en Patrick Weeks vind je deze week alweer 17 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 2. Plekje 3, één plaatsje gezakt. Dan gaan we door naar de tweede plaats van de Euro Breakdown. Higher Love. Kygo en Whitney Houston pakken weer de zilveren medaille van deze week. Acht weken in de lijst. Er stond vorige week nog op plek drie. Eén plaatsje gezakt. Gestegen, sorry. Ik zeg verkeerd. Ik ben de spanning lekker aan het opbouwen. Dat merk je. En hoe. En hoe. Want we hebben een onbetwiste nummer één. Een nummer één die niet vergeten mag worden. Patrick. Oh, yeah, yeah. Ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid. Ja, dankjewel. Laten we dat alvast even Ik, uh, ik bedank jou zeggen? weer dat ik aanwezig mag zijn. Ja, ja. Uh, <laughs> het wordt poetsen, jongen. Het poetsen in studio. <laughs> Hartstikke goed. Oh, wat fijn. Het was weer een week. Het was weer een weekend. Vol feesten en blamages. Maar we gaan door naar... Medusa do the de good boys. With peace of your heart.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 I'm turning you up to it down, down, down. What, sorry, just quickly. What if it's? da da da uh, da da da uh, down, down, down. da da da da